van de 24 september op het punt staat te beginnen. Nou, het was nog even loos alarm. Ik hoorde net uh, praten, maar de microfoons zijn weer uitgegaan. Men loopt nog een beetje heen en weer. Burgemeester bekijkt nog even alle stukken. En dan uh, verwacht ik toch dat we ieder moment... kunnen gaan schakelen naar de raadzaal. Waar een vergadering, een raadsvergadering... Uh, gaat plaatsvinden. Waar uh, negen, maar liefst negen bespreekstukken... Uh, te behandelen zijn. En dan ook nog uh, vier hamerstukken. En de niet Meijer Vrijwilligersprijs zal straks... Ingesteld gaan worden. De inktspot bij. De van Is, het uh... jaar. Is Geachte aanwezigen, ik uh, open bij deze de vergadering van de gemeenteraad van Zandvoort van 24 september 2019. Hartelijk welkom allemaal. Hartelijk welkom uh, aan u, raadsleden. Hartelijk welkom aan alle mensen op de publieke tribune, uh, vertegenwoordigers van de pers en uiteraard ook de mensen die thuis deze vergadering volgen. Um, we hebben een, een volle agenda met uh, veel uiteenlopende onderwerpen. Um, het is de eerste vergadering die ik voor mag zitten. En ik zou een paar hele korte inleidende woorden tot u willen spreken... naar het verhaal wat ik uh, bij de installatie heb gehouden. Ik heb begrepen dat uh, mevrouw Van der Veld het nogal kort vond. Dus misschien dat ik daar nog een paar dingen aan kan toevoegen. Uh, nee, ik zal dat... Ik... Ik zal dat kort houden. Um, ik, uh, ik vind het een eer om uw vergadering voor te mogen zitten. Ik kijk daar ook op een uh, bijzondere manier uh, kijk ik naar uit. Um, ik, um, uh, ja, ik ken uw vergaderorde natuurlijk alleen maar van het beeld, van thuis meekijken. Uh, dat betekent dat uh, ik aan u zal moeten wennen, misschien u ook aan mij. Um, en ik, ja, ik, ik zou zeggen, ik vind het een, een uitermate. Belangrijk, doelstelling om eh, op het moment dat wij deze zaal verlaten na een avond, en ik zeg altijd het woord vanzelf weer, 12 uur, eh, dat iedereen naar buiten gaat en ongeacht het feit of je wel of niet je zin hebt gekregen of dat je helemaal gelijk hebt gekregen, dat je toch het gevoel hebt gehad van hé, we hebben een goed debat gehad er is naar mij geluisterd en ik kan voor mezelf en voor mijn achterban met een opgeheven hoofd deze zaal weer verlaten dat is belangrijk belangrijke mededeling die ik als eerste zou willen doen het tweede um, is dat ja, ik, ik heb uw raad gevolgd en ik moet zeggen dat gaat over het algemeen op een hele prettige manier en ik hecht daar ook zeer aan, ik vind het wat dat betreft, ja, dat we op de wijze waarop we hier zitten, echt een voorbeeldfunctie met elkaar hebben. Dus ik zou het ook heel prettig vinden als we op die manier ook met elkaar om kunnen gaan met, uh, ja, met respect en uh, ja, ook een, uh, een, een hele duidelijke uh, visie op elkaars inbreng. Uh, ...en daar ook waardige debat in kunnen voeren. Het derde punt wat ik nog met u mee zou willen nemen... <tie> ...is dat ik ook uh, zeer hecht aan dat er af en toe nog wel een beetje gelachen kan worden. Uh, dat hoop ik oprecht, uh, want democratie zonder humor... Dat, uh, ja, ...dat is wat mij betreft een beetje uh, natte pap. Dus wat dat betreft, als we ook af en toe nog een beetje lol kunnen hebben... ...zou dat heel mooi zijn, ondanks het feit dat politiek emotie... ...emotioneel kan zijn en dat we het we hooglopen, dat u het hooglopend met elkaar oneens kan zijn... ...maar dat we toch uiteindelijk de glimlach op het gezicht kunnen behouden. Um, dat wilde ik graag als een paar korte inleidende woorden als opening doen. Um, dan kom ik bij uh, de uh, afwezigen voor vandaag. Uh, dat zijn mevrouw Keur en de heer Hermsen zijn er allebei, niet... Um, dan de vraag, en ik moet zeggen, de heer heeft mij uitmuntend gebriefd vandaag hoe dat allemaal gaat. Want dit is bijvoorbeeld een element wat ik niet ken uit mijn oude praktijk als wethouder. Er zijn de mededelingen over belangen en betrokkenheid. Iemand daarover, de heer Berg. Dank u voorzitter. Um, een familielid van mij agenda punt 12. Uh, een familielid van mij heeft eigendom in Currie-Driehoek. Zelf heb ik geen belang in dat gebied. Net als bij de commissievergadering vraag ik nu ook bij de raadsvergadering of iemand in de raad een beletsel mee heeft dat ik woordvoerder ben namens OPZ voor dit onderdeel. Iemand daarover? De heer, de heer. Ja, ik, ik wil de vraag aan de heer Berg ook stellen wat hij er zelf van vindt. Mevrouw van der Veld. Ja, ik vind het eigenlijk wel bezwaarlijk. Het is nogal een direct familielid, dus ik vind dat best wel een direct belang. Wat u zou kunnen vertegenwoordigen. Ik zeg niet dat u dat doet, maar de schijn van is al voldoende. Meneer van Arne. Ja, ik zou het ook verstandig vinden om dat allemaal uit de weg te gaan. En je hebt gewoon hartstikke een goede collega's naast je zitten, dus... Laat hem er Het gewoon doen. Mevrouw Geursen. Dan heb ik wel een vraag aan degene die bezwaar maken. Wat er wordt gezegd op het woordvoederschap. Maar vindt u het dan ook bezwaarlijk dat hier Berg meestemt? Nog. Mevrouw Van der Veld. wil ik wel antwoord opgeven, Ja. Meneer Van Arden. Nou, volgens mij hebben we dat een keer helemaal uit, uitgezocht en dat uh, is wat mij betreft dus ook gewoon op basis van het uitzoeken daarvan geen punt. Want uh, daar is die stem te belangrijk voor en uh, is dat geen punt. Hij mag meestemmen, ja. Goed, euh, meneer Berg, naar aanleiding van uw opmerking en dat gehoord uh, datgene wat er gezegd is. Um, het woordvoerderschap laat ik over aan uh, mijn uh, collega meneer Kramer. Uh, Meestemmen lijkt voor mij geen probleem. Daarmee helder. Um, dat bij mededelingen uh, over de belangen en betrokkenheid. Um, dan nog het punt dat er twee punten zijn um, waarbij ik uh, in de eerste plaats woord... Oh, meneer Dommel voorzitter, nog geen van het eerste agendapunt waarin de situatie van de heer Bergen besproken werd. Ook ik heb een familielid dat belang heeft in de Curie-Driehoek. Ik was al geen woordvoerder, word dus ook niet, maar ik stem wel mee. Van Waarvan um, Ja, Zelf zal ik bij agendapunt uh, 16, uh, dat is het punt over de woonplaatsvereisten. zal ik uh, vragen of uh, de vicevoorzitter... Uh, uh, ...ik zou zeggen, mijn positie in kan nemen. En hetzelfde geldt, uh, m, ja, mocht uh, ik zou zeggen, dat een punt voor u zijn... ...bij de ontwerpverklaring geen bedenkingen, bouw twee woningen in Zandvoortse Laan. Uh, waarbij ik ook tevens als woordvoerder namens het college zal, uh, zal optreden. Uh, nee, ik, ik, ik zag mevrouw Geurensen denken, is hier een woning aan het bouwen? Nee, dat is niet... Dat is, uh, <laughs> het zijn er zelfs twee. Dus, uh, <laughs> ja... Goed, eh, dan tenslotte eh, mag ik nog namens de g mededelen dat er een kaartje eh, voor mevrouw Keur rondgaat. Dus als u dat zou willen ondertekenen, heel graag. En dan komen we dan thans bij de loting. Ik een zeer mooi moment. Dat is, dat zie ik zonder bril, zo nummer twee. De heer bouwberg Wilson. Dus bij een eventuele hoofdelijke stemming. Zullen wij daar starten? Goed, um, dat was de opening en mededelingen. Dan komen wij bij het vaststellen van de agenda. Um, het voorstel vanuit het college is om een onderwerp toe te voegen, zoals u gezien heeft: dat is het instellen van de Nick Meijer Vrijwilligersprijs. Um, dus de vraag is: hey, u Marcus. om we dit tot de agenda toevoegen? En zou dat bij de hamerstukkenlijst? ...kunnen worden toegevoegd. Ik zie een stemmend geknik, dus dat is mooi. Dank u wel. Um, verder, bent u verder akkoord met de agenda zoals hij is ingebracht? Ja, uh, nee, voor, nee, voorzitter, daar ben ik niet. Um, wij hebben verklaard dat uh, de uh, ontwerpverklaring... ...geen beperkingen bouw twee woningen standwoord ...nabij nummer 163 voor ons geen hamerstuk is. Uh, wij willen daarop terugkomen, wij zullen er wel een hamerstuk van maken. Goed, dan wordt die uh, toegevoegd aan de hamerstukkenlijst. Dus uh, ik moet zeggen dat u mij daar ook heel erg mee oplucht. Dat ik daar in nu... <lacht> Ik heb zeven jaar RO-wethouderschap gedaan. En dat... Ik voelde me weer helemaal thuis. Uh, goed, dan uh, komen wij bij de benoeming van de griffier. En ik zie de heer Van Driel al zitten. Uh, betekent dat wij uh, in eerste instantie, omdat het om een schriftelijke stemming gaat, een stembureau zullen moeten benoemen. Het is een uh, stemming waarbij u inderdaad allemaal op briefjes uw stem inlevert. En ons voorstel zou zijn, uh, bij, bij acclimatie, goed. Nou, dat scheelt ook weer. Dank u wel in ieder geval. Zo gaan we er doorheen. Uh, dan, thans, uh, heb ik hier een microfoon, want... Begrijp ik. Als de heer Van Driel naar voren komt. Doet hij het zo? Ja. Meneer Van Driel. Gideon, uh, als ik zo vrij mag zijn, uh, mooi dat je hier staat. Welkom uh, in de gemeente Zandvoort. Uh, ja, je krijgt een, een hele zware taak om de heer van Steving op te volgen als griffier. Dat zal uh, niet meevallen, kan ik je vertellen, met uh, zoveel jaren ervaring. Maar goed, uh, het volste vertrouwen dat je dat uh, gaat redden, uh, los van je achtergrond ben je natuurlijk ook acht jaar raadslid geweest. Uh, en ja, heb je als het gaat om de dienstverlening in de richting van een raadslid... dus ook als het goed is het gevoel uh, ja, wat de noden en behoeften van de raad zijn. En ik denk dat je ook die manier je rol als gevierd ten volle zou kunnen vervullen. Uh, ik heb hier een, uh, een belofte. Die ga ik jou voorlezen. En dan aan het einde ja, zeg jij, uh, als het goed is, dat verklaar en beloof ik. Het is een hele tekst, ik laat het u zien. Ehm... Uh, ik beloof als griffier van de gemeenteraad van Zandvoort plechtig het volgende: Ik zal de gerechtigheid dienen. Ik zal trouw zijn aan de grondwet en de overige wetten van het Rijk. Ik zal onpartijdig handelen en de democratische beginselen en procedures respecteren. Ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen van de gemeente Zandvoort... en het door hen vastgestelde beleid. Ik zal van de overheidsmacht die mij is toevertrouwd geen misbruik maken. Ik zal zorgvuldig omgaan met informatie... Ik zal de geloofwaardigheid van het ambt niet schaden. Ik zal het vertrouwen dat de burger in mij mag stellen niet beschamen. Ik zal mijn zelfstandig oordeel vormen over de morele juistheid van mijn handelen. En ik zal mij ook voor het overige als een goed ambtenaar en volgens de geldende normen op het gebied van integriteit gedragen. Wat is hier op je antwoord? Dat verklaar en beloof ik. Gefeliciteerd. Welkom. Dank Oh, nog even. Kijk, hier zijn de, de bloemen. De toegangsdruppel, ook belangrijk. En de aanstellingsbrief. Ja. Oh, er moet ook een foto. Ja, <laughs> dus, uh... een <tie> staan we erop? Oké, okay. ja, Misschien even korte gelegenheid om te feliciteren en dan... Uh, ja, ik zal even... We komen naar de aanvraag, we komen je toe. <lacht> ja. Mag dus, uh, af? Ja. Dan ja. mag ik ook bedalen, maar ik kan zeggen dat is last gezien. wordt de nieuwe griffier door alle raadsleden en het college gefeliciteerd met zijn aanstelling. Vandaar dat u even niets hoort. Ik zie dat er nog acht mensen in de rij staan om te feliciteren. Dat is aanzienlijk minder dan toen bij de receptie. Dus, oh, wacht, er komen er nog twee bij. Maar het gaat nu heel snel. Hoewel ik de indruk krijgt dat ook mensen uit de zaal gaan feliciteren of niet. Even kijken, nee, nog drie mensen en dan gaat de vergadering weer verder. Nu zit iedereen weer. Ja, iedereen zit weer. Uh, dan komen we thans aan bij de hamerstukken. Uh, er zijn dus conform twee stukken toegevoegd. Uh, voor de rest staan er een aantal hamerstukken. Ik zal ze opnoemen en daarna. Kunnen wij stemmen? Dat is in eerste instantie de regionale energiestrategie Eimond, zuid kennemerland en uh, Noord-Holland-Zuid, het verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties, het actieplan, geluid, verzoek, opoffing, uh, opheffing, geheimhouding financiële bijlage scenario's, nummer 1, aanbesteding, accountant, vaststellen programma van eisen en weging van de guncriteria. En daar zijn aan toegevoegd de ontwerpverklaring geen bedenkingen bouw 2 woningen Zandvoortslaan en het instellen van de Niekmeijer vrijwilligersprijs. Akkoord? Dank u wel. Dan zijn we aangekomen bij eh, agenda punt 9, de beleidsregel waar de metropool de kust. kust. Eh, de raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de beleidsregel waar de metropool de kustkust kust, toetsingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen in de kuststrook. Ik kijk even naar mijn linkerzijde of de portefeuillehouder nog behoefte heeft op een kort toelichting. Dat is niet het geval of Ofwel... Ja, dank u voorzitter. En, we hebben hier al uh, uitvoerig ook bij stilgestaan in de commissievergadering. Naar aanleiding daarvan heb ik uh, pas vandaag een aanvullende brief uh, uw kant uitgestuurd. Mochten daar naar aanleiding daarvan nog vragen of opmerkingen zijn, dan uh, verneem ik dat uiteraard ja. graag. Dank. Dank u wel. De amendementen worden gekopieerd en, uh, en uitgedeeld. Uh, ik inventariseer even wie het woord willen voeren. Dat zijn de fractie van OPZ, CDA, iedereen. Mag ik ook even een punt van orde uh, ja. geven? Want de brief waar uh, mevrouw Van Heijen aan refereert, die uh, heeft ons in ieder geval nog niet bereikt... En is ook nog niet gelezen, dus wellicht kunnen we daar... Ik weet niet hoeveel kantjes het is, maar... Drie, nou, drie keer vier minuten is twaalf minuten. En dan blijft er nog maar 20% procent hangen. Staat bij de digitale agenda geplaatst. Uh, ja, mocht u behoefte hebben aan een hele korte, ik weet niet hoe snel u leest, maar een hele korte leespauze, dan zouden we daar even voor kunnen schorsen om dat even te doen. Want dat bevordert in ieder geval de discussie. Dus um, met uw welnemen, ja, dank u wel. Uh. to soon let you go But there's one thing I want you to know Ja, nu luisteren we naar Lynn Anderson. I never promised you a rose garden. Uh, u bent uh, afgestemd op ZFM Zandvoort. En wij zenden momenteel en vanavond de raadsvergadering uit van 24 september. Onder voorzitterschap van burgemeester David Molenburg. En uh, momenteel is er een schorsing omdat D66 bepaalde... Uh, verslagen nog niet had gelezen en dat zijn ze nu aan het doen. Zodra de vergadering verder gaat, gaan wij ook verder met het volgen van deze vergadering en kunt u dus weer luisteren. Tot die tijd, een muziekje en ik vraag me af: zullen ze klaar zijn? As room as the sun Got a little question I'd like to ask you, Are you there? van het lezen hoor, dus hij is nog niet klaar. to be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 En eh, belangrijk ook de visie op het toeleiden van verkeer. De Partij van de Arbeid is daar heel helder over. En daar liggen onze kansen voor bereikbaarheid. En het is ook heel goed als we ons daarvan bewust zijn. En daarop focussen. En dat we parkeren voor bewoners en toeristen apart willen aanvliegen zoals daar staat. Dat lijkt me ook geen rocket science. Voor de rest gaat natuurlijk participatie is ook belangrijk. Wij kunnen u wel van alles vinden. Maar we moeten vooral de zaken met de bewoners eh, goed regelen. En wij gaan dus niet mee met de zienswijze van OPZ hierover. En die blijkt uit de amendementen die er liggen. Wij hebben met elkaar gekozen voor een kwaliteitsteam. En dan is het geen zaak om hier weer krenten uit de pap te pikken zoals collega Van Tegelen de vorige keer al aangaf. We moeten de plannen uiteindelijk beoordelen op de visie. Maar we moeten vooral ook oog houden op de ontwikkeling naar de toekomst. Dank u wel. Wij stemmen dus voor. Dank u wel mevrouw Koper. Mevrouw van der Veld. Dank u wel meneer de voorzitter. Er is al veel over gezegd. Ik wil eigenlijk meteen doorgaan naar de amendementen en de motie. Ik geef openzet gelijk dat er bepaalde zaken uitgehouden moeten worden omdat daar nog het een en ander over besproken moet worden. Dan kijk ik even naar de schaarste parkeerplekken. Inderdaad, wij moeten nog het een en ander gaan vaststellen over parkeerbeleid. Dan moet je niet nu al op voorhand, voor de muziek uitlopend, dingen gaan regelen. Hetzelfde geldt voor de strandpaviljoens. Het wegennet... ...Iremdito. Dan heb ik het over de barrièrevorming door het verkeer. En shared space. Daar vind ik alleen in uw overweging iets staan... ...wat mij erg verwondert. U bedenkt dat er bij shared space... Uh, ...iedereen gelijke rechten heeft. Um, dat is natuurlijk niet helemaal zo. Want de wegenverkeerswet en het reglement... ...verkeerstekels en verkeersregels... ...blijft gewoon geldig. Het is alleen... Uh, er wordt zoveel verwarring gezaaid... in een shared space-omgeving... dat niemand meer weet waar ze aan toe zijn. En in dat opzicht ben ik het hartstikke met u eens... dat het eruit gehouden moet worden. Dat was ons standpunt gisteren. En dat is het feitelijk nog steeds... want het college geeft eigenlijk aan... met een heleboel punten hiermee eens te zijn. Dus ik wil eigenlijk de visie van het college nog een keer... op mijn gemakje nog een keer lezen... voordat ik hier echt een standpunt over neem. En wat betreft de motie... Um, daar doet u eigenlijk zelf wat u zegt niet willen doen. En dat is voor de muziek uitlopen. Dus de motie kunnen wij niet mee instemmen. En dan wil ik het in de eerste termijn belaten. Voor een goede punt van orde is ja. dat de motie is niet ingediend. Nee. Dat klopt. Um... Dan loop ik voor de muziek uit. Ja. <lacht> Meneer Vertegden. Dank u wel, voorzitter. We hebben de wethouder tijdens de commissievergadering in eerste termijn onder andere het volgende horen zeggen. Ik citeer. Dit is een adviestuk. Gaan we het per definitie doen? Nee. Dit toetsingskader is aanvullend naast andere instrumenten van de gemeente zoals bestemmingsplan en welstandsnota. We gaan met u, dat we zeggen, onze ondernemers en inwoners het gesprek aan. Einde citaten. Ik hoop dat ik het goed heb gedaan, anders gaat de wethouder me straks wel corrigeren. Duidelijke uitspraken, voorzitter. Desondanks heeft de PVV inhoudelijk een aantal bedenkingen. Bedenkingen die uitstekend zijn verwoord en naar voren gebracht. Middels een vierde amendementen door de fractie van OPZ. Dit komt erop neer dat een aantal van de gedane adviezen gedaan in dit stuk, in feite door ons op voorhand, ja, terzijde worden gelegd. Uh, een gedeelte uh, is natuurlijk al aan gekomen middels de raadsinformatiebrief, alleen uh, ja, we, we zijn er nog niet helemaal, denken we. Dit alles natuurlijk onder voorbehoud van het nog te volgen participatietraject, waar het in feite dan uh, om gaat bij de invulling. Uh, u willen we op het moment even bij laten, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Van Tegelup. Meneer Van Marlen, D66. Ja, dank u. Um, ja, ik ga toch wel, wel wat herhalen wat ik ook in de commissie heb gezegd. Want voor ons is het wel een stuk in de lijn van ontwikkelingen waar wij blij mee zijn. En wat betreft de abonnementen, uh, iedere mening telt en die doet er uh, heel erg toe. Maar er is ook elke keer weer een reden om dingen aan te passen en uit te stellen. En dat is volgens mij uh, nu niet wenselijk, want er moet veel gebeuren in Zandvoort. Dus stel ook wat vast en ook al is het niet 100% naar je zin. En verval niet steeds in deta details... Laten we krachtig en uh, positief doorpakken alsjeblieft. En het college de ruimte geven om de vele projecten ook daadkrachtig uit te kunnen voeren. We blijven praten over plannen maken en kaders stellen. En er gebeurt echt te weinig. Um, straks hebben we weer uh, een Grand Prix 2020. We hebben een leven voor en een leven erna. En dan gaan we weer allerlei ontwikkelingen die we dan hebben meegemaakt op basis van die ervaringen het toetsingskader anders benaderen. En dat gaat ons wellicht nu weer te boven. Er komen dan weer nieuwe inzichten. En dat betekent dat we zandvoort weer heel anders gaan bekijken. En dat wil zeggen dat je kunt blijven aanpassen en dat je ook een keer ja moet zeggen tegen zo'n toetsingskader en tegen zo'n plan. Dus kijk kritisch, maar blijf niet hangen in bijvoorbeeld een paar parkeerplekken of dakterrassen of lightrails of enzovoort. Uh, we, alles blijft ook die dynamiek hebben en ik vind juist dat het college die flexibiliteit en daadkracht moet krijgen voor dit uh, toetsingskader. Dus wij zijn daarvoor. Uh, maak die ambities, dat kwaliteitsniveau, die integraliteit en die functionaliteit. Maak dat waar. Um, Eén amendement uh, vinden wij inderdaad uh, wel uh, een uitzondering, dat is dat wegennet. Dat is inderdaad uh, een ander verhaal. Hier wil ik uh, het belaten en ik ben heel benieuwd eigenlijk ook naar de reactie van, uh, van de wethouder op de abonnementen. Dank u wel, meneer Van Marlen. Het woord is aan de VVD en ik zie dat de heer naar daar het woord wordt. Dank u voorzitter. Um, ook wij zijn uh, uiterst positief en prettig gestemd naar aanleiding van raadse informatiebrief. We hebben echter wel wat... wat... Ja, wat kanttekeningen, niet zozeer aan de raadsinformatiebrief, want die maak ik veel meer duidelijk, maar die benoemen echt niet alles. En ik, ik ben wel wat op een, op een dwaalspoor gebracht in mijn betoogje, want daar waar ik wat streng wilde zijn, wordt dat meteen onderuit gehaald door, door die mooie brief. Maar ik probeer toch alles maar even te zeggen. Um, waar de metropool de kus kust, uitdagend en goed Nederlands. Tijdens de commissievergadering sprak ik al over de liefdesverklaring die de titel toch zeker in zich heeft. En dat is mooi. We worden gekust. Het belooft wat. Echter een oprechte liefdesverklaring is onvoorwaardelijk. Deze liefdesverklaring stelt nogal wat eisen. Een liefdesverklaring met nogal wat kleine lettertjes. Het zou een huwelijk, een huwelijk worden met vele voorwaarden. In het voorliggende besluit verzoekt het college in te stemmen met het kader en dit is aanvullend toetsenkader voor ruimtelijke initiatieven. Het college schetst dit als een panorama te inspiratie voor bewoners en ondernemers. De beleidsregel uit uw brief geeft aan waar het kwaliteitsteam nieuwe ruimtelijke initiatieven aan toetst en waar welke initiatieven goed passen? Een strenge eis. Er wordt weliswaar geen blauwdruk voor stedenbouwkundige eisen neergelegd en aan de goede bedoelingen lijkt niets mis. Ook het onderverdelen van ons dorp in drie sfeergebieden evenmin. min. Het is zelfs een mooi constructief uitgangspunt en ja, in die zin een startpunt voor inspiratie van bewoners en ondernemers. De grenzen van de sfeergebieden lijken met een grove kwast geschetst. Ze overlappen elkaar zelfs. Toch introduceert u een scherpe contour en staat niet open voor geringe aanpassingen... ...ter inspiratie van echte initiatieven waar Zandvoort naar uitkijkt of meer nog om staat te springen. Zie je van uw nota van antwoord B nummer 1. En dat is een aspect wat ik nu vanavond nog niet gehoord heb... ...de beperking die u ondanks de inspiratie die u los probeert te weken... ...toch zelf oplegt naar aanleiding notabene van datgene wat in de sfeergebieden beschreven wordt. Aan de ene kant suggereert u, en dat doet u met de allerbeste bedoelingen... ...daar zijn wij van overtuigd, suggereert u dat u een inspiratie aanboort, ...dat u ondernemers en bewoners hiermee, vrij spel is een groot woord... ...maar in ieder geval de lef produceert, laat produceren om iets te willen iets te doen... In de volgende fase is dat u zegt van ho ho, het gaat natuurlijk wel binnen dit toetsingschader en het kwaliteitsteam gaat daar naar kijken. Met andere woorden, het is zo star als maar star kan zijn. Verder zijn we natuurlijk uiterst verheugd, uw reactie over de motie. En wij zitten nog te denken en te de pijnzen over de amendementen die gezamenlijk met openzet zijn ingediend. Voorzitter, hierbij ik het later met eerste termijn. Dank u. Dank u wel meneer Drommel. Het woord is voor het antwoord aan de portefeuillehouder. Ja, dank u wel voorzitter. Um, het mag bekend zijn dat ik dit een mooi stuk vind. Um, soms, um, ja, de beperking, in de beperking schuilt zich de meeste, wordt wel eens gezegd. En ik vind het juist zo knap dat we die integraliteit van de kustzone weten te vatten in zo'n beperkt um, stuk. Als ik uh, de amendementen ook van de OPZ heb uh, gelezen uh, en wat een aantal van u ook wel ook in de commissie heeft uh, geduid, dan is de rode draad daarin eigenlijk van wat is nu precies de status van dat stuk? Wat moeten we daarmee doen? Leggen we ons niet nu voor altijd en eeuwig vast? Uh, dat heb ik geprobeerd te duiden ook in die raadsinformatiebrief. Het is een aanvullend toetsingskader, eh, wat een zachtere status kent dan de harde eisen van een bestemmingsplan en eh, het parkeerbeleid en al die eh, zaken die er ook eh, toe doen. En toch vind ik het van belang. Waarom? Om te zorgen dat we de goede ontwikkelingen op de juiste plek krijgen. En dat we niet een... Eh, ...nou, ik noem maar wat, een, een torenflat van eh, 30 etages midden in ons pittoreske centrum krijgen, bijvoorbeeld. Dus dat vind ik de toegevoegde waarde, naast wat mevrouw Koper ook al noemde, eh, de integraliteit en het vergezicht. Dat is eh, ten algemene eh, wat, wat, wat als een rode draad als het ware door die amendementen heen loopt... ...en wat u ook heeft gezegd, wat is nu precies de status... Uh, dus het heeft toegevoegde waarde in de zin dat het adviezen en het vergezicht en de integraliteit uh, bevat, maar het is niet die harde wettelijke status om het zomaar te zeggen. Um, ten aanzien van de amendementen um, um, ben ik daar voor een deel al op ingegaan, ook in de raadsinformatiebrief. Ik zal het uh, um, uh, met u wel nemen, uh, de amendementen in volgorde van indiening ook even kort op ingaan. Um, ten aanzien van het verder intensiveren van het wegennet... dat dat geen uitkomst biedt. Uh, daarmee uh, is eigenlijk bedoeld dat dat... Interruptie van ja. meneer Dommel. Voorzitter, misschien is het een idee om het amendementen even te nummeren. Ik heb dat net uh, hier op dit blaadje gedaan, uh, meneer Drommel. Dus als u even meeschrijft... ligt gaat op. Ja, um, even kijken. Ik heb het amendement over het intensiveren van het wegennet dat is amendement 1 2 eh, toetsingskader het creëren van schaarste aan parkeerplekken 2 Barrièrevorming voor het verkeer en sheriff space 3 en toetsingskader standpaviljoens kunnen uitgebreid worden bijvoorbeeld dakterassen 4 Het eerste amendement eh, betreft de, de uitbreiding van het wegennet, dat het verder intensiveren van het wegennet eh, geen uitkomst biedt. Uh, ik heb al in de uh, raadsinformatiebrief aangegeven hè, dat dat op dit moment zo is. Hè. Of dat op langer termijn wel een mogelijkheid is, dat wil ik zeker niet uitsluiten. En voor zover uh, de tekst dat impliceert, is dat dus niet de bedoeling. Dus uh, het idee van het college was om dat in ieder geval toe te voegen. Um, als u zegt, van nou, ik wil dat anders en ik vind bijvoorbeeld dat die zin eruit uh, moet... dan hoor ik dat ook graag, want het is uw zienswijze die u meegeeft aan het college... Uh, en dat wil zeggen dat het college dat meeneemt en op een later tijdstip het stuk definitief gaat vaststellen. Dus de zienswijze die u meegeeft, nou ja, die, uh, die knopen we uiteraard in ons oren. Um, als u... Um Interruptie van de heer mag ik, mag ik alvast vooruitlopend een vraag stellen? Het punt is namelijk: zo meteen stel ik voor dat we even schorsen om te overleggen naar aanleiding van hetgeen wat de heeft gezegd. Dat daarom deze vraag. Op het moment dat je zou instemmen met de tekst zoals de, voorzitter, zoals de portefeuille dat verhouder nu voorstelt, dan betekent dat dus eigenlijk dat je in het kader van de regio zegt mensen, je hoeft je niet druk te maken op dit moment... want het is op dit moment toch geen oplossing. Dus met andere woorden, het signaal wat u daarmee geeft... Is denk ik, nogal een, uh, heeft nogal implicaties die niet zo goed zijn... om de dringende, dringende uitbreiding en aansluiting van het wegennet die wij hebben... met de uitbreiding van de, ringnet, de ringweg rond Haarlem... en de aansluiting van zowel de N201 als de N200... op een wegenstructuur voor doorgaand verkeer... Ja, dat zet je dan in feite in, in, in de koelkast. Want in feite neem je daar dus afstand? Nee, want er is op dit, op dit moment geen, geen oplossing. En dat lijkt mij niet zo verstandig. Ik graag de visie van de wethouder. De wethouder. Uh, ik uh, geloof dat ik net al heb gezegd, als u zegt, van nou gelet bijvoorbeeld op dit argument, laten we die zin schrappen, dan, uh, dan uh, kunnen we dat uh, doen. Dus dat is niet, uh, denk ik, een belemmering voor het verdere proces. Um, want nogmaals, u geeft een zienswijze mee aan het college en het college um, gaat daarmee aan de slag bij de definitieve vaststelling. Um, ik, ga, ik ben even kwijt welke uh, het tweede amendement uh, was. Was dat. Uh de schaarste? Ja, de schaarste. Um, in de raadsinformatiebrief stelt het college al voor om die zinsneden te schrappen. En um, het is de bedoeling, en dat is de essentie eigenlijk, dat het van belang is om... Um, te parkeren op de juiste plek, om ook goede looproutes te creëren en dergelijke. Dat is de essentie daarvan. En nu eh, is er door die, dat tussenzinnetje van creëren van schaarste is zoveel onrust ontstaan en dat is helemaal niet de bedoeling. Het gaat er echt om dat er geparkeerd wordt op de juiste plek. Dus wat het college betreft eh, kunnen we die, eh, die zinsneden schrappen. Dan ten aanzien van de strandpaviljoens en de dakterrassen. Het idee daarachter is eigenlijk ook de aantrekkelijkheid en de alzijdigheid van die strandpaviljoens. Dus het idee van het kwaliteitsteam, je kijkt toch vaak van de boulevard naar beneden, dat ze er nou ja, ook aan de bovenkant bijvoorbeeld uit, aantrekkelijk uit kunnen zien. Dat is het idee daarachter. Gaat dat echt gebeuren aan de hand van deze visie? Nee. Nee. Want het gesprek daarover vindt inderdaad plaats in het kader van die participatie um, uh, voor het omgevingsplan Strand, in het zogenoemde Kernteam strand. En dat wordt dan de harde eis, want het omgevingsplan heeft op dit moment nog de status van een bestemmingsplan en dat is concreet waar je aan toetst. Um, dus dat, um, dat, de, dan kom ik eigenlijk ook weer terug he, op die relatie tussen het een en het ander... Um, en ik denk, daar ben ik aan het begin al op ingegaan. Dus kortom, ik denk dat een aantal amendementen, daar, daar is het college al op ingegaan. Een aantal van u zegt van eigenlijk het amendement ten aanzien van het wegennet. Dat biedt dat het, de uitbreiding van het wegennet geen uitkomst biedt. Daarvan zegt u eigenlijk van, goh, dat zou er eigenlijk helemaal uit moeten. Nou, daar kan het college zich in vinden. En ja, dan laat ik het even aan u uh, hoe u verder om, uh, wilt gaan met de amendementen. Oh, de barrièrevorming ben ik vergeten. Ja, de barrièrevorming en de shared space. Shared Space is eigenlijk ook bedoeld als een vorming, maar wat het idee erachter is, is natuurlijk om de kust en het dorp te verbinden met elkaar. Um, en. Um, daar, daar kun je ide verschillende ideeën over ontwikkelen. Ik heb vorige keer ook al gezegd... Wat, hè, misschien is het wel mogelijk om het te ondertunnelen. Um, maar dat je wel die verbinding zoekt... van, um, van het dorp met uh, het strand en het badhuisplein... dat lijkt me heel wenselijk voor Zandvoort... om die verbinding juist te versterken. Uh, shared is als een voorbeeld genoemd... voor God, dat zou je dat kunnen doen... Um, ik wil niet de focus leggen en de afleiding hebben van dat concrete voorbeeld. Dus wat mij betreft kunnen we dat schrappen. Maar ik denk wel dat het heel goed zou zijn als die verbinding um, beter wordt. Dank u voorzitter. Dank aan de portefeuillehouder. Um, voor een tweede termijn kijk ik even rond. Wie oh wie... Voorzitter, ik denk dat het, dat het beter is als wij voorafgaand aan de tweede termijn even met degene die één of meer amendementen wil ondersteunen, even overleggen in hoeverre wij de brief van het college aanleiding vinden om dat van invloed te laten zijn op het verdere verloop van de vergadering. Ja, dank u wel. Um... Voor ons is geen tweede termijn nodig. Wij zijn klaar om te stemmen. Ik heb mijn standpunt aangegeven. Die is niet veranderd door, als juist versterkt door het antwoord van de wethouder. Er is verzocht om een schorsing. Ik weet niet of dat door meerdere ondersteund wordt. Dan stel ik voor, in ieder geval, hoe lang heeft u even nodig? een oh. Staat u me toe dat ik de vraag nog even herhaalde? Waar het in essentie om ging? De beleidsregel. Ik kijk even naar de raadsinformatiebrief, want ik heb geen antwoord gehad op de vraag die ik gesteld heb. En u sluit dit termijn af, begrijp ik? ik heer bouwer verzoekt even een kleine schorsing om daarna de tweede termijn te, her, te hervatten. Dus in dat opzicht... Eerst een korte schorsing en daarna een tweede termijn. Het lijkt mij verstandig om eventjes naar aanleiding van degene wat de wethouder heeft gezegd... eventjes de, de, het rondje af te maken, voorzitter, want dan kunnen we dat betrekken bij het overleg. Ik meen dat u een verzoek tot schorsing indiende, of? Ja, dat klopt. Maar, maar wel in die volgorde die het net schet. Okay. Wel in die volgorde die is net schet. Uitstekend. Meneer El Gabali. Ja voorzitter, in alle haast die ik wilde maken met tijd winnen voor deze vergadering heb ik iets uh, niet heel slims gedaan. Ik heb namelijk gezegd dat ik meeging met het CDA over het amendement uh, ten aanzien van de in intensificering van het wegennet. Um, maar dat is natuurlijk uh, niet helemaal die bedoeling geweest, want ik zit bij GroenLinks nog steeds. Dus we zijn niet echt uh, pro wegen. Ik had namelijk de, de achterkant gelezen en niet de voorkant, wat wel slim zou zijn. Uh, en dat ging nog over andere dingen, dus bij deze steun ik hem toch niet. Meneer Bouwberg-Vilsen. Interruptie, meneer Bouwberg-Vilsen. Ik, ik wou even reageren op de mededeling van de heer Kabali, want in feite begrijp ik wel zijn standpunt, maar ik begrijp niet dat hij daarmee dan in feite contrair handelt met hetgeen wat aan de achterkant van het amendement staat, namelijk hetgeen wat we jullie met elkaar hebben afgesproken. Meneer Kabali. Ja, um, deze discussie eigenlijk weer een herhaling van zetten, aangezien ik uh, in heb gestemd met het amendement aan de achterzijde omdat daar uh, het regioverband in werd benadrukt en uh, het voornamelijk ook ging over de OV-fiets-auto, de combinatie daarvan en daar uit, uiteindelijk een hele mooie spoorwegverbinding is uh, gekomen um, en ik niet inzie dat het inzetten op meer wegen uh, en, en, en, en het oplossen op van knelpunten dat dat de oplossing is en ik eerder